Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Daar gaan vandaag waarschijnlijk heel wat sloten koffie doorheen in huizen Rutte. 14 uur lang werd er door premier Rutte en minister Kaag vergaderd over de geldplannen voor Prinsjesdag. Vanochtend om half zes waren ze eruit. Wat er in die begroting staat is onduidelijk. Maar zoals dat dan gaat is iedereen achteraf hartstikke tevreden. We hebben er een tijdje aan besteed, maar uh, ja, zoals we zeiden, grote uitdagingen. Mooi afgewogen pakket, denken we. De vraagstukken liggen, zijn ook echt omvangrijk. Maar een mooi pakket. Ja. Nou, en Rutte moet vanochtend weer aan de bak. Hij heeft het met Johan Remkes en boerenorganisaties over de stikstofplannen. Voor het eerst zijn actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force bij zo'n gesprek. En in veel studentensteden is de introductieweek aan de gang. Onder meer voor eerstejaars aan de UvA in Amsterdam. Maar wat wel zuur is, er zijn lang niet genoeg studentenkamers voor iedereen. Deze bestuurder van de UvA heeft er buikpijn van. Ik heb ook al van een aantal studenten gehoord dat ze bij medestudenten op kamers, op hun kamer gaan, op de bank slapen. En heel hard hun zoektocht naar een kamer. Maar het is heel erg moeilijk in Amsterdam. Universiteiten en hogescholen zetten inmiddels ook al geen acties meer op... om studenten uit het buitenland te werven. Toch blijven internationale studenten maar komen. Studeren in Nederland is namelijk hartstikke goedkoop... in vergelijking met andere landen. En moet je vandaag met de trein? Let dan even op, want er wordt weer gestaakt op het spoor. Dit keer in het zuiden en het oosten. Het gaat om treinen van de NS. Regiovervoer rijdt dus wel gewoon... Op station Maastricht gaat het dan ook best oké, okay, ziet deze verslaggever. Dus omdat Arrive natuurlijk hier toch best een groot deel van uh, die dienstregelingen verzorgt, merk je er niet zo heel erg veel van. Het heeft ook te maken met het feit natuurlijk dat de scholen nog gewoon dicht zijn in de regio Zuid. Dus dat het qua drukte eigenlijk ook wel wat minder is. En vandaag is in principe de laatste actiedag. NS-medewerkers eisen meer salaris en minder werkdruk. Maar komen ze er niet uit met hun baas? Dan kan het zijn dat de NS binnenkort met een landelijke stakingsdag. Komt. En het weer nog flink wat zon met alleen af en toe wat dunne sluierwolkjes. In het zuiden van Limburg kan er een buitje vallen, maar verder is het overal droog bij 25 tot 27 graden. Alleen aan de kust is het wat koeler. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Tussen Warmond en Noordwijkerhout rijdt het nog wel even langzaam, over 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 You never take- As the music draws you closer, and you fall under my spell, I will get you in my arms now, and I can take 'cause no one can tell. All I need. Ik this would go Menti che troppo presto, se ne vanno via.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 He's not 9 is zon, zee, en zomerhits Zomer Niemand heeft het antwoord waar je al lange tijd naar zoekt. Maar je durft het niet te vragen. Om niemand die dat doet, geluk zit binnenin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 Bye. En Zomerheers. Zomerheers. that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them every. You make the sky. World, hold on. Instead of messing with our future, tell me no more lies. met een hoofdbetterzettie van zon, zee, Zandvoort en zomerhit Maak naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je 24 uur per dag hete zomer.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 Foskee. Se non hai bisogno più di me, ma sono io che adesso circo te. Non dat was Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip Și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Let's boom, just a cool. Alo, you be ready, send you, Feri Shira. Alo, Alo. Sunt eu, Picasso, oh, and that big. Krzysselmojnik, darst eens nu Oh, oh, oh, oh,